Clemens Peters met het NOS Journaal. Er komt een crisismaatregel voor personeel van Nederlandse technologiebedrijven... vanwege de uitwak van het coronavirus tijdelijk minder werk is. Brancheorganisatie FME zegt dat daarover afspraken zijn gemaakt... met het ministerie van Sociale Zaken. De tijdelijke maatregel geldt voor bedrijven in Nederland... die kunnen aantonen dat ze vanwege het coronavirus... minstens twee weken lang 20% minder werk hebben. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De vroegere PvdA-minister van Onderwijs, Jos van Kemenade... is na een kort ziekbed overleden. Hij werd vooral bekend toen hij als minister van Onderwijs... in de jaren 70 de middenschool wilde invoeren. Alle leerlingen van 12 tot 16 jaar zouden naar dezelfde brede school gaan... zodat leerlingen uit lagere sociale milieus meer kans zouden hebben... om een hoger niveau te bereiken. Nadat de PvdA in 1977 uit de regering was verdwenen... stierf de middenschool een langzame dood. Jos van Kemenade is 82 jaar geworden. De boeren die in Den Haag demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn weer onderweg naar huis. Een paar duizend demonstranten hadden zich vanmiddag verzameld bij de Koekamp naast het Malieveld. Toen premier Rutte en minister Schouten weigerden om hun excuses aan te bieden voor het Nederlandse landbouwbeleid trokken de boeren richting ministerie van Landbouw. Daar wilden ze het gebouw beplakken met stickers, maar ze werden tegengehouden door de politie. In november en december zijn zeker 25 zwangere asielzoekers uit Afrika verdwenen uit hun opvang in Nederland, meldt het VPRO-onderzoeksprogramma Argos op basis van een alarmeringsbericht van het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Volgens dat expertisecentrum is het niet ondenkbaar dat zowel moeders als kinderen slachtoffer zijn of worden van mensenhandelaren en illegale adoptie. De politie roept verloskundigen op om alert te zijn op signalen van mensenhandel. Het weer. Vanuit het westen regen. Ook morgen overdag gaf het hoe regen. In de avond trekken er buien over met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, ZFM. verkeers van de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Op zeven uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, en paardjes, je hebt the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 Hoe viel dat? Hoe beviel dat? Hoe ja, was het leuk? Ik, ik heb het altijd fijn, fijn gevonden de school hoor. Ja. ja. ja. Ik, ja je moest heb niet. het altijd graag gedaan. Ja, Ik was dertien. Toen mochten we school af. Toen de tijd. Maar. Mijn ouders die zeiden. Doorleren naar de middel maar ik geen zin in. Want ik vond het veel te mooi bij die paarden natuurlijk. En lekker in het strand. Ja. Dus ik had geen zin in te leren. Zo is het gegaan.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 En, en, en jouw ja. broers uh, gingen die ook vaak mee schelpen vissen? Die hebben het altijd gedaan. Oh. Altijd? De hele familie was schelpen vissen? Ja. Jongens. Ja, de midden meerderheid ging, uh, ging de bouw in, mijn broer Jan. Ja. En Aart die ging bij met vrachtwagenchauffeur. En ik ging de bakkerij in later. Bij welke bakker? Ja. Ik heb bij uh, Rinkel gewerkt eerst. En oh. toen hier op het uh, gastenpleintje hier tegenover. Van de Werf? Ja.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 La bum bum, ba da ba da, bum bum bum. La ba da ba, ba da ba da La La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 Maar hoe, maar hoe ging je nou zo'n procedé eh, van start? Eh, ging je dus morgens, middags, s avonds? Ligt er tij, bij afvallend water. Eh, bij, de, bij, bij App. Ja. Dat, afvallend dat was de water. enige de, moment. Ja. En de en wind maakte hier droog. nog uit? Nou, Oostenwindje dan vielen ze meest droog hè. Ja. Nou, ja. En, en, en Zuidwester, dat ging ook goed.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 In de Koningsstraat, ja, 28. Maar nieuwe ze die fietsen maar Ik heb er nog ingezeten. Oh, dame. En en maar ja, toen uh, die was van oude Bakhoven was die. Ja. Maar dat werd duur, want hij vroeg meer uur. En toen is die oude heeft het opgezet. En toen is je met de paarden naar de wat ze vroeger noemden, de entos gegaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. in uh, Noord. Ja. En na de rand toen zijn we terechtgekomen.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 Dat viel er mee. Het gebeurt er natuurlijk wel eens. Als ik genalen vis, ja. dan zitten ja. er al rotsen tussen. Ja, ja, dan ga je niet diep genoeg. Ook oh, moet dieper zitten. Je moet over de slag heen gaan. Dat okay. gebeurt wel eens. Dan tweede bankie. Dan gaan ze het water in en beginnen ze meteen het net erin. Nou, dan zit het net al vol met de rotzooi. Ja. En je moet over dat golfslag heen. Dus ja. jij had schone schelp eruit. Meestal, meestal wel. Ja. Nou, dat was mijn grote vraag, hoe kan je dat eruit halen dat er geen rotsen in zitten? Maar ja, die hoefde niet altijd het water in. Het lag ook droog op strand. Ja, vroeger waren je hele relle koers op schepen. Maar dan moet je het toch weer schoonspoelen, want dan heb je een halve kubieke meter zand ertussen zitten. Ja, nee. Nee hoor. Niks kan was van. Want dan lagen zulke lagen, of soms van alle... Dat heb je nooit gezien. Nee.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 Vertel me toch eens wat je swielde het ventje sprak toen laconiek Ik nam voor een keertje een snipperdag verdag, een sneeuw verdag, een sneeuw verdag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je sneeuw een bruidje in het zat te snikken. De man van haar keus was er niet In het café op de hoek zat de bruigel En zong licht de nevel dit lied Ik noem een geertje een snifferdacht Een snifferdacht, een snifferdacht Dan kun je fijn doen wat je anders niet Maar op je Wilde de grens laat passeren, daar heerste een vreugd van belang. De douanebeambten beant heren, wie smokkelen wil gaat zijn gang. Ik neem voor een keertje een slim, per dag, een slim, per dag, een slim per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipper.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 Op je blote been hoor, angstvrijd, meestal. Dat maar is dat is, is toch koud? Dat is, dat is toch makkelijker, ja. dat du duurt te lang. Je laars aan het dan al, duurt het allemaal veel te lang. Maar het is toch koud? Ah, dat voel je op de duur niet. Daar word je, je, je, je warm van hoor, van het werk. Nou. Uh, Hoe ho lang was je bezig? Jij zit net bij uh, afvallend water. Nou, dat is een uur of vier, vijf kon je tussen schelpen uh, vissen. Ja. ja. Uh, en de rest van de dag niet. Nee, dat kreeg je volgende tijd weer. Want dan moest je zoveel vier uur alleen.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 Ja? Dat het van hun was. Maar dan kwamen wij er aan en wij schepten die hopers op. Nou, dat was het oorlog <lacht> natuurlijk. En dan? Ja. Vechten? Ja, nou. Maar ja, dat was gauw over. Want toen uh, naderhand dorsten ze niet meer te komen. <lacht> maar het zou lekker zijn, die gasten die hopers maken. En, en dan komen wij in. Uh... Ja. Maar wij schepten die obus op, huppakee, <lacht> en dan was het uh, rambam hoor, nou. <lacht> ja, ja, en ik was niet zo groot natuurlijk nog, dus ik, ik stond maar te af te, te, te wachten toen ik dat liep. Ja. Maar je vader, die zijn allemaal een paar lelijke woorden. Ja, naar... ja, die was niet bang hoor, die oude. Met hoeveel man waren jullie, als je met paard en wagen ja. strand op gingen? Wij met velen, want er waren nog een aantal ja, uh, Ik denk tussenties. zeker dat er nog wel bij elkaar zo'n Stukken 15, 16, maar minstens. Ja, Van der Meijen zat er mei. ook bij. Kost van Steek was dat. Ja. Had je Bankscherbis. Ja. Die werd de Hoogschool genoemd. Waarom? Die op de, op de Pakverstraat woonde die. Nou, Daar moet je er ook dan bij beten. En dan had je aan de overkant zat uh, Vosje. de Vossen. de werd die genoemd. Ja. ja. En, en, en die Fokweut. Ja. Jezus, Kees de Lip. Lip, Engel en, en, uh, en Kees Loos, ja. nou die heb je ook nog geweten, ja, ja, ja, ja. die zat in, in de, de Oosterstraat, ja. zat die op het hoekje waar nou zo'n fletje zo staat. Ja, ja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 Eerst Altijd. de paarden eten ja. en drinken Altijd. en ja. dan kijken wat we nog ja. over kunnen. Ja. Altijd. Paarden moesten goed Altijd, verzorgd worden. Ja. Altijd te ja. bakken, voer, klaar, Rijf met hooi. Ja. Nou, s'avonds om half negen werden ze ernaar afgevoerd, De stro werd er een beetje opgeschud. Iedereen eraan, want ze moesten mee met de ja, ja, want voor die paarden was het ja. ook zwaar werk. Ja, natuurlijk. Er stonden onze enkels in het water ja. en... Eh, ja.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 Dat is wel stijl. Nee, het strandweg. Strandweg. Ja. Ik zie even even gezwaaien. We gaan even naar de muziek. Heel goed.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 Ja? En dan moesten we dan begonnen aanvragen bij spoor. Nou, die kwam dan begonnen. En die werd dan met een keihuizen, werd die vol, volgeladen. En die werd nog afgestreken ook. Nee. Ja, werd nog afgestreken ook. Dat, want je moest weten hoeveel erin zat, natuurlijk. Ja. En het werd, iedere keihuizen werd aangehaald op, een, op dat bordje van die begon. Dus zo kon je precies zien hoeveel keihuizen erin zaten.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 Nee, het ging per, per, per ton, hè, ging het meestal. Jongen, jongen, jongen. En die, die, die, voor zijn karschelpen, die werden veel gekocht door die bewoners op de Brede Rolstraat, voor, voor die tuinen, weet je wel. Maar toen, die moest je er ook naartoe brengen? Ja. En toen had je nog geen tuinderijden zoals je nu hebt. Nee. Maar dat ging allemaal per, per, per kar, je, voor kun je de voor de voor de kar. Nou, dat was, het ja. Dat was toen zo. Ja. Het was toen zo. Maar dan nou ja. heb je het eerst op die kar geschept en daarna mag ja. je het er weer afscheppen. Ja. Dat ja. is dubbel werk. Ja. Ja. Of het werd eh, per mut verkocht. Dat mocht je eerst eh, die zak volgen en dan werd het per mut verkocht. Vond een kwartje je mut. Nou, maar nou, nou, nou. Heb je, heb je, zijn er nu nog geen. tuinen in, in de zuid, in de Brede Rode waar schelpen liggen? Denk je, ik denk die zijn van mij. Ik, nee? ik, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Het is goed tegen onkruid, want ja, er komt geen onkruid Niks, uit. Nee, het is net, net Nu hebben ze het allemaal steen, de meesten hebben steen in de tuin. Ja. Makkelijk. Heb jij schelpen in je tuin? Ja. Nee, <laughs> ook niet. Nee, ook niet meer. Dat was normaal. Je, je had wel schelpen? Ja, ja. <laughs> Was mijn maat nou allemaal gerust, dan moet je nog maaien ook. Ja, dat bedoel ik. Oh, <laughs> Daarom hebben ze zoveel steen in de tuin. Ja. Ja. ja, dat ging zo vroeger, hoor. Als je nou terugkijkt op die tijd, uh, schalper leveren, het zware werk. Prachtig. Hoe is het mogelijk dat jij nooit last hebt gehad van een hernia? Of van spierpijnen? Nou, of. Uh, als, ik, als ik u dat mocht vertellen, ben ik nog een uurtje verder, hoor.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 in ja, voor de Wat deden ze nou ja. met die schroep in die kolkfabriek? Waarom is het zo belangrijk? Een soort cement ja, of zoiets ja, maken ze ja, ervan? Ja, cement, ja. Kalk, allemaal kalk, wit, wit kalk en zo. Hè. Nou, dat zie je ook. In, in Ekenhuizen staat er zo'n uh, zo museum of zo'n zo fabriek. Oké. Okay. Ja, maar dat zie je toch ook niet meer? Nee, nee. Maar schoppenvissers op zich bestaat helemaal niet nee. meer. Er geen er is gevist. Is, er, is er is niks meer te verdienen, niks meer. Nee. Niks meer. Je ziet toch een vis, geen vis, ook meer? Nou, Als... uh, af en toe uh, granalen, die, die vangen we nog. Zo nu en dan, ja. ja zo nu we nou, nou ja, dan, ja, we dan gaan ook we met grootje erin. Ja, dat is wel waar. Heb ik, nou, vroeger ging je naar mij eh, eh, met een engel, je ving zo 30, 40, 40 schade of, of ja, vis. Tong vang je niet meer. Hm. Ja, ja, dat we nog ja, wel ook beetje, najaar Zo september die ja. tijd. Zouden in jouw wel. beugel nooit visjes, garnalen of andere nee. vissen? Nee, nee. Nee, nee. nee zo werk kwam het niet. Het is allemaal net aan uh, de kant, ja, net in het golf, golfslagje. Ja. Uh, nee, ja. Uh, ja. Uh, wat is er daarna gebeurd? Op een gegeven moment ben je gestopt met schalpervissen.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 Hoe heet die vent op de botermarkt? Zat die Hoogstandslagenrijs had. Ja, en Platenslagen. Ja. Die hebben verschillende gekocht van mijn vader hoor, toen. Ja. Bij de... beesten werden dan te oud, of het lukte niet meer. Weet je wel. En, en dan gingen ze naar de slagen. Zo ging dat. Ja, en af en toe moesten ja. ze ook nog beslagen worden. Hoeveel ja. is eronder? Ja, dat dan werd ook een het hoop het, geld. Dat het gedaan bij uh, Versteeg. Oké. Okay. Verste en Oversteeg, die heb je hier nog in. Het huis, daar stond hij nog in de midden. Hier, in het midden, hier op het Grasse ja. ja dan ja. kon je er links en rechts omheen. Yes, Juist, ja. ja. Daar ja, zat een oversteeg toen. Die naderhand die, die koolpit begon. Ja, precies. Ja, Nol. die besloeg ze ook. En die wielen, die wielen moesten om de zoveel tijd naar de, de smid, want die, die gingen loszitten. Hier achter bij Dusman? Op, ja, bij, bij Versteeg ook. Dat ook de, bij Versteeg ook. Op het Grasse daar, op het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 Wat een maar maar tijd. het, ook tijden had het helemaal niks van zo. Vooral als het gestormd had. Eh, eh, zag je nee. wel eens dingen die aangespoeld waren dat je dacht, mooie plankjes, die neem ik ook mee. Planken? Ja. Carrefour. Dat bedoel ik. We zijn de jutters hè, zandvoorters. Ja, carvel. Dat, ja. mo dat moest, eigenlijk moest het naar de Piet ja. van de Meijen. Dat deed niemand. Doe het erop. We gaan even naar de muziek. Nou. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien.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 Met zelfde kleine dingen van je kennen, omdat ik steeds ben blijven romen dat de dag zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeet. Jan, wat was dit voor lekkere muziek? Dit is Joost Nuizel. Ja. Die had, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Overigens, de muziek is nog steeds uitgezocht door Cor En die zit op een platform ergens ja. op zee? Nou, nee, op een, op een, een groot, groot schip. Het ja. is een schip met hele grote kraan. Als de mensen geïnteresseerd zijn. Het heet de Tiolf en het is van Herema. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer komt Cor weer terug trouwens?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 En dan komt er wel iemand op het strand. Hé, hey, wat uh, moet je ermee. Ja, moet je een Piet van Mij Meij brengen, ja. Maar hoor, maar Piet van mij Meij krijgt niks. Nee, dat deed niemand. En ja, zal lieten hier gaan, hoor. We zijn allemaal jutters. Ja, natuurlijk. Maar er lagen ook wel eens uh, leuke dingen tussen op het strand. Nou, het is niet veel, hoor. Nee? Ja, van, van, van, die, van die boeien vond je wel eens. Ja, nou, we dat brengt geen geld op. Nee, heel weinig. Maar wel, toen had je nog vroeger kwam moet nog oud dan? Ja. Maar nou komt er niks anders als je die, in, in, in die. In die, die container. Ja. Hooguit komt er een container aan. Nou, dat, ja, uh, dat <laughs> heb ik ook nog niet meegemaakt hier. Ja? Nee, nee. nee ik niet hoor niet op Tessel. Er was een container ja. aangespoeld met ja. allemaal tennisschoenen. Ja. En ja. iedereen nam ze mee. Ja. En dan kwam je ze thuis en dan heb je honderd uh, tennisschoenen links. Ja. En toen moesten ze allemaal geruild worden ja. met anderen ja. die de rechte schoenen hadden. Ja, dat en toen was aan een kapitaaltje ja. komen. Ja. Ja. Um,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 Halvergust is afgelopen vroeger. Yep. Nou, dat is zo'n voor twee van ons. Yep. Maar ja, er zijn nu niet meer bij. Iedereen heeft een auto, dus ze zijn er zo. Vooral het weekend. Yep. Vroeger bij, met de verhuurkamers. Vroeger, het was eind van de maand. Dan was het een uh, invasie. Yep. Gingen de, de mensen gingen weg en de volgende kwamen weer. Yep. Het is al jaren niet meer zo. Net als kamers, wat ze vriesdruk noemen...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 Dat, dat was, uh, Jouw vader weet er meer van? Dat, dat stond slecht bekend hoor. Was het een uh, heisen natuurlijk. En dan vechten. Vechten tegen ja. wie? Onder elkaar. Hè. Oh! Onder elkaar. <laughs> ja hoor. En dat gebeurde? Ja. En dan ook vroeger had je die, die, die hamers Die meiden. Verkering hadden met zo'n en meiden. Toen was het ook vechten. Toen had je nog bereide politie. Akkojis. Akooli. Die is ja. toen hier gebleven. Die was bij de brede politie. Met de blanke sabelen hoor, huppakee. Was het bij, bij, de, bij de krocht, bij de kerk, was het opwachten en dan en en vechten. Dat was vroeger zo. Maar ja, als je een politieagent zag vroeger, dan ging je al op de loop. Moet je nu komen. Nou, nog erger. He? Die politieagent die kwam later bij je vader even vertellen wat je had gedaan. Ja, nog een keer op je Ja, ja, ja hoor, ja. Ja. ja Daar had je nog ontzag ja, voor, ja. voor die politieagent. Ja, toen wel hoor. Nou. Toen wel. In mijn tijd had je Waardenburg bijvoorbeeld, ja. een, een platje. Ja. Landigrim. Zwitser, die woonde in de Josteenstad. Dat, dat was een echte oude, oude, echte veldwachter, was er nog. Klopt erbij, ja. Ja, ja. Dat was een echt oude ouderwetse veldwachter. Die, ja, en je moest ook niet ja. met een gestroopt konijntje thuiskomen, want dan werd je gepakt. Ja, onder je jas, zo om je middel heen. Ja. Heb je ook nog gedaan? Ja, nou. Ik, ik, ik zei vertellen. We gingen met z'n drieën heen. De duin in? De duin in. En ik werd gepakt. Ja. Door de duinbaas, Bakker 3 Ga je een valse naam opgegeven. Maar ja, hij, hij kende mij natuurlijk. Dat zegt de 88-jarige op Koning. Ja, ja verder. En toen moest ik nog. Moest ik nog voorkomen ook? Nee. Ja, maar toen hadden hem nog voorkomen. 7,5 gulden en hoe oud was je toen? Ja, veertien. En moest je zitten? Nee, nee, nee. Geen tankstraf. Nee, nee. Zevenal boete meer niet. Nee. Ja. Duur konijntje? Ja. Nou, mijn schoonvader was er een van de ruiven, was Heb ja. Met die keur. De rui? Die ging de konijnen, heng jongens middel En die werd nooit gepakt? Nee. Wat een verhaal. Hè? Ja. Die hield de konijn nog hing je zo om zijn ja, nou zie je toch ook gewoon konijn meer? Nee. Je ziet geen konijn meer. Nee. Ja, herten. Ja, die lopen gewoon bij je in de voertuin. Ik, liep, ik fietste van een week op een middag op het Zanderslaan stak zo twee, hard, twee harde vlak voor me over. Gelukkig was het niet druk langs de weg en die mensen konden remmen. En dus zat er heel gat in de hek. Nou, dat is er vast ingeknipt, want anders kunnen ze daar niet in. Nee.